Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Amsterdam moet een zeer grote brand in een muziek- en danscentrum. Er hangt een grote zwarte wolk boven het complex. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. De brandweer is massaal uitgerukt, maar verwacht dat het pand niet te redden is. Een wonende is geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Het muziekcentrum bij het Amstel heeft meerdere zalen, een café, oefenruimtes en een opnamestudio.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 Het is nog niet bekend hoeveel er moeten terugkomen voor verder onderzoek. Volgens dermatologen komen er elk jaar 53.000 gevallen van huidkanker bij. Het is de meest voorkomende vorm van kanker. Die vaak ontstaat door een teveel aan zon. De Londense voetbalclub Arsenal heeft net als vorig jaar de FA Cup gewonnen. Op een van Wembley werd het in de finale tegen Aston Villa 4-0. Het is de twaalfde keer dat Arsenal de FA Cup wint, record. En de Vriesen van Aston Villa speelden twee Nederlanders mee, Ron Vlaar. en Wensel. Het weer overal droog met wolken en opklaringen. Mag overdag steeds meer bewolking en later op de dag regen. En 16 tot 20 graden. Verder aan zee een krachtige of harde wind. Dit was het Nationaal. Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM. In 2015 al 25 jaar. Live. ZFM. Met. met nu. Alternative FM. Zandvoort, ZFM Zandvoort, in Haarlem. We zenden uit vanuit het patronaat. En voor de mensen die later op de avond zijn ingeschakeld. We zijn hier in verband met het 20-jarig jubileum van de Rob Acta Awards. En uh, wat kunt u daarbij verwachten? Nou, allerlei soorten stijlen muziek. We hebben al heel Billy voorbij horen gaan. We hebben Psychedelic voorbij horen gaan. En hoe komt dat nou? Wat is nou die Rob Acta Award? Ik zal het u snel uitleggen, zodat we weer snel terug gaan, kunnen naar de grote zaal voor de muziek. De Rob Acta Award, dat is een muzikale competitie voor veelbelovende muzikanten uit Haarlem en omstreken. En zij krijgen inmiddels de competitie de kans om de volgende stap te zetten in hun muzikale carrière. En uh, de mensen die hier vanavond zijn, zijn dan wel deelnemers geweest... Ofwel winnaars van die Rob ACTA Award. En uh, ik zou zeggen: we gaan voor de muziek terug naar de grote zaal. Ik vond het zo mooi dat een mannenkoord als eerste inviel. heeft bij dat wel een helemaal te gek. Allemaal een baard bijna even, dat staat Een baard? Ba ben jij ook? Okay. Ja, een baard, Je ja. Jij hebt die zorgbaard. Toch? Ja! Ja! en hier. ik heb helemaal geen baard. Jawel, ik heb jou eutels op de toog horen afsteken over die baard die ergens een, op die balzak begint, ik heb een grijze stekenhaar op je zak. Wil jullie later komen kijken? Ja, dat mag. Iedereen is uitgenodigd om je zijn grijze hartjes op zijn zak even te komen gevonden. Maar eerst nog een paar lekkere mopjes, aan Ja, zin. en uh, allemaal een biertje bij. Dat is weer helemaal het straal, wegzijks. En uh, het mag is, heel veel van die liefjes die zijn zo actueel. Behalve zo lang we wel, omdat het ook nog weer een zin met de lommacht. Maar dit gaat over een aardbeving. Wat wil je dan nog meer? En mag het mag genoemd worden, want we zijn bijna klaar, dames Nee, Fuck iets yeah! Veranderd. Oh yes, I like this! Ja. En waar, de, laatste, de laatste paar jaar dacht ik dat uh, seks volledig overschat was en dat het alleen maar voor de volplatting was. Maar na dit zetje uh, heb ik er toch wel weer zin in gekregen. Hoe kan dat nou toch verdommen? Misschien moeten we het vaker doen. Het was, uh, het was het gas, het was aangenaam. En uh, ik wil de eerder van de techniek even bedanken. Laat, laat je even horen, die gasten daar achter. 25 jaar geleden in het oude paternaat stond Marcel ook achter de knopen en we hadden het er een maandje of wat geleden over en we hadden we er allebei al wel zin in Marcel Javier ja? dus dit is de laatste dat doen De heren van Beat Cream. Oftewel, uh, de band uh, van Mr. Rob Agda wordt zelf Rob... Uh, nee, P.P. Fischer. Ik moet het wel goed zeggen. ga het dan in één keer uh, door, uh, door dat hij uh, Rob Fischer... Nee, hij P.P. Fischer. Paul Peter Fischer, zoals hij voluit heet. En, en die speelde die... zelf mee, hè? Ja, die speelde ja. zelf mee. Het is uh, een beetje een... Uh, nu, ja... Ik, ik, ik, ik, ik moet het netjes zeggen. Het, is een, uh, het zijn heren op leeftijd. Ik zou... Kijk, uh, als je het... Het uh, was plot... niet te horen. Zou je, als je het platholland zegt, maar goed, uh, dat, dat, dat is er niet aan af te horen en ook niet aan af te zien, moet ik erbij zeggen. Want ik heb net in de, in de grote zaal even mee zitten kijken. Ah, ja, ik niet. Ja. En uh, nou, het, uh, het rokt in het swing nog uh, als van En uh, wat me wel opvalt, Jaap, is dat de zalen aardig vol beginnen te lopen. Ja, want ja. in het begin van de avond was het nog een beetje tam hè, met ja, mensen. Ja. Maar uh, ik ja, was loopt... net even een rondje met je meegelopen, maar ik zag dat de uh, zalen aardig aan het vullen zijn. Ja de ja, het, is een, niet te komen. het is ook een instituut. Hè? Dus, uh, we, ja. we praten hier. Ik heb nu net een, een stabeltje. Van die, van die cd's gekocht. Dat uh, heeft alles te maken. Om uh, onze eigen archief natuurlijk. Een beetje op orde te brengen. Ja, ja. Met alle winnaars uh, van de afgelopen 20 jaar. Uh, de laatste 5 hebben we zelf. Uh, want we hebben ook uh, live opnames uh, gemaakt. En, uh, en nou ja... Dat... Het, het, het zegt uh, genoeg. Ik ga eens eventjes uh, uh, zetten... Ja ja, ja, ja, ja, ja, het is goed. Komt er geluid uit de kleine maar, zaal? Ik kan weer even terug op de van uh, voorafluistering af hoor, want anders hoor ik mezelf niet. Uh, maar uh, als het goed is zijn ze uh, nu in uh, de kleine zaal alweer uh, begonnen met uh, de, de volgende act die bezig is. Oh. Dat is uh, Good Meat. Ja. En dat ja. is uh, voor een deel ook uh, een Zandvoortse jongen die daarin uh, zit. Tenminste, hij heeft uh, wel een tijdje in Zandvoort uh, gewonnen. Dat is Donald Majid. Heb jij dat nee, ook ja. staan? Die doet de vocals. Ja. ja, dat ja. Goed. ja. Je hebt hebben wel wat uit... Uh, een beetje uit zitten werken, dus... Uh, dat je anders in de diepe zit. Dus een, een beetje redactioneel werk, dames en heren, thuis. <laughs> Is uh, gedaan door uh, Dolly. Dus uh, wat dat er gaat... Uh, ja, ja, de, de band die bestaat uit... Uh, Vertel maar even. Marnix Wilming op gitaar. Hey. Ot op Bas. Uh, Lisa en een dame op drums. Ja. Exotic uh, Survive Blues Rock. Dus inderdaad met uh, Donald uh, Majid, uh, de vocals. En... Um, ja, hun commentaar wat ze destijds gekregen hebben bij de Rob ACTA Awards. Is uh, zuiver, origineel, opzwepend. Klinkt de band Koetmeet Die weliswaar leunt op het muzikale erfgoed van een legendarische... Oh, dat ben ik vergeten uit te printen. Dan kom ik op meer weergeven heen. Ja, ja, nou... Weten we het nog niet? Nou, dat weet ik wel. We gaan het. Oh ja, dat, dat, dat Jaap neemt het dat over. Weet dat weet ik dus wel. En Dat is uh, met name... Uh, want dan zal ik het gewoon even invullen. Jim ja, Morrison, graag. dat uh, de, de jurycommentaren waren ook... Toen, dat waren wij bij... Ik denk dat het uh, in het jaar is dat uh, Baptiste uh, de de boel wist te winnen. Dat is twee jaar terug. Ja, die komt ook nog. Uh, maar die zullen pas aan het eind uh, van... Maar dan ja, zitten we al diep in de nacht, om, om nacht om, en dan om, kunnen we die. de wekkers alweer uh, gaan zitten voor uh, de volgende ochtend <laughs> om, uh, om op tijd in de kerk uh, te zijn. Maar uh, hij, Donald Majid heeft een beetje de stem ook van, uh, van Jim Morrison. Vergelijk hem daar niet mee. Want, maar uh, je zult het uh, zo direct wel merken als we naar de kleine zaal uh, gaan en dan hoor je dus inderdaad good meat met natuurlijk de onweer vocalen van Donald Bajid, die misschien een tientje heeft van Jim Morrison. Nou, hoor het maar Ben zelf. benieuwd. Oh. I said a There were a lot of people walking in the coconut path. And those same days, they were really frightened by the things she said. But I don't care! Oh, I don't care, no, I don't care. He said, Come on, baby we're gonna walk this ride. We're gonna walk this ride! We're gonna walk this ride. Just gonna play my blues. Just gonna play my blues. You know what he said. You know what he said to the man in the groove. What are we doing here? What are we doing here? What are we doing here in the dangerous desert blues? Dankjewel. We zijn good meet. En uh, wij hebben ook met de roppacte natuurlijk meegedaan. Wanneer was dat op? Oh, 2012, 2013. 12, ja, zo'n tijdje geleden. We hebben er veel van genoten. We spelen ook werk wat we toen speelden. En uh, hopen dat jullie het leuk vinden. Het nummer is Eliviation. right sucking the daylight Voor de mensen die net binnen zijn gekomen, wij zijn Good Meat. Een applausje voor onze nieuwe drumster Lisa op de drums. Real girl power hier. Ja, de basis van de band is een vrouw. Ja, dat klopt. Dat klopt. Style. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Jullie allemaal zijn gekomen van Beat Cream. Hele toffe band. Wij waren al bang dat er niemand zou komen, maar jullie staan er toch allemaal, dankjewel daarvoor. We gaan verder met de Space Jam. Dus zullen nog twee van jullie doen. breaths you take It's about how many breaths take the moment away We might, we might We might, we might take some over the last time in those good times But no, we don't So we have to hurry because it's not gonna last forever We gotta have to bring some exotic glue Dankjewel. We waren goed met. We hebben nog één nummer voor jullie, Shakarola. Als je al stof vond, houd ze in de gaten. We gaan een single opnemen. We hebben weer onze nieuwe drumster. Onze oud drumster was ook heel goed. Maar ja, die moest helaas weg. Dus uh, nu hebben we gelukkig Lisa gevonden. Nog één applaus voor Lisa. Echt een topvijf is dat. En uh, ja, wij gaan weer nieuwe muziek maken. Zij in de gaten, in september, in september ja, komt er een single. Ik eventjes uh, de heren uh, van GoodMeet. Uh, want uh, naast mij staat iemand van een, moet ik het zeggen, een internetplatform? Uh... Ja, uh, nou, internet ja. Ja. Uh, ja, een uh, internetwebsite. Ja. ja, jij bent Mirjam. Ja, klopt. Uh, uh, het, het, de website heet Deadline.nl .nl, Punt NL. Ja. Wat uh, kun je erover vertellen? Nou ja, deadline.nl is een platform voor jongeren. Dus het is een culturele website ja. waarop jongeren tussen de 15 en 25 jaar te schrijven recensies over muziek, film. En het is eigenlijk voornamelijk mensen die de journalistiek in willen. Uh, maar vaak als je de journalistiek in wil en je wil goede nieuw journalist worden, moet je gewoon de kans krijgen om uh, daar.. Uh, ja, om goed te worden. Je ja. kan, het is niet als je... Ervaring ombouwen. Ja. Ja. En daar is het dus een springplank voor. Voor mensen zoals ik. Die heel erg graag journalist willen worden. <laughs> maar ja, we zijn nog een beetje jong. En ja. dan is het gewoon hartstikke leuk. En fijn. Als je tenminste nog... Als je al een portfolio hebt. En uh, dat je daarnaast ook gelijk jongeren aanspreekt. Omdat je, jij bent zelf student. Ja, ik ja. ben dan student. En dan uh, uh, daarmee kan je proberen om cultuur bij jongeren... Uh, groter te maken, ja. ja. Uh, maar is het dan ook zo dat jullie... Je moet dan wel een beetje ook muziekliefhebber zijn om, om iets... You know, als je een recensie wil schrijven, dan moet je toch wel een beetje... Uh... Een passie voor muziek hebben, denk ik. Ja, zeker, zeker, zeker. Echt, iedereen die voor ons schrijft, die, uh, die heeft echt wel iets met. Of met journalistiek, die studeert het, toevallig ik dan weer niet. Of die is uh, die maakt muziek. Ik zing zelf bijvoorbeeld. Ik schrijf ook mijn eigen teksten. Maar of ik ooit weer in het patronaat op gaan treden, dat is. Uh, dat moeten we nog maar ooit gaan zien. Maar ja, dat is wel uh, heel erg leuk aan die redactie. Dat we eigenlijk. Uh, voor de helft zijn het mensen die echt passie hebben voor journalistiek. En voor de andere helft zijn het mensen die echt passie hebben voor de kunst. En daar graag een gratis kaartje voor of zoiets ja. willen hebben. Is dat ook uh, wat, uh, wat, uh, wat, die, wat de mensen ook krijgen? Dus uh, de jongeren die mee uh, Ja, en daarnaast krijgen ze ook training, feedback. En uh, het is een landelijke website. Dus uh, je hebt mensen uit Maastricht die ervoor schrijven. Of uit Groningen, toevallig ik dan uit Haarlem. En uh, daarmee maak je eigenlijk een soort van culturele community. Yeah. Oké, okay. dankjewel. Yeah. Goed, uh, ja wat wou je zeggen Dolly? Nou, ik vroeg me af of je hier vandaag aanwezig bent om ook weer materiaal te verzamelen voor een, uh, voor een verhaaltje, een recensie die je gaat schrijven. Nou, toevallig vandaag niet, want ik, uh, ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in cultuursport, dus ik ben hier vrijwilliger. Dus, uh, maar als ik hier uh, niet de hele tijd backstage had gestaan, dan had ik zeker wel een stukje over geschreven. Ja. Nou, hartstikke mooi. Dank je wel, Miriam. Veel plezier nog vanavond. En succes met de website. Hoe heet die ook alweer? www.deadline.nl Kijk, voor alle jongeren die nu luisteren en die denken van... hé, hey, wacht even, daar is voor mij de kans om te kijken of ik echt uh, journalistieke gaven heb... en uh, hoe ik daarmee overkom. Ga naar die site en probeer het. Inmiddels... Uh, Hadden wij nog steeds uh, good meat, hè? Zijn ze nog bezig, Sander? Uh, laten we eens even uh, luisteren in... Één, uh, de. Plaatsen, meer. Drie, nee. jongeman, nou, we, en... gaan, we gaan zo uh, dadelijk naar uh, de grote zaal. Want uh, daar uh, staan uh, de mensen van Stuurbaard ba ba klaar. Ja, ja. En die band, die wordt ook... En dat hebben jullie al, al kunnen horen. Want ik uh, wilde even de heren van uh, de Rob daar wordt zelf even aanhaden. Maar die gaat hem ook aankondigen. Dat is Peper zelf. Dus die loopt al... Als het goed is, richting de grote zaal om stuurbaard, bakkenbaard zo dadelijk te gaan te introduceren. Dus we gaan maar eens even kijken hoe het daar staat bij de grote zaal dus. Hey hey, hey, hey, hey, Ja, we, we zijn dus net naar die grote zaal gegaan. Daar zijn ze nog uh, bezig met de soundcheck. Ja, ja, ja. Van bakkenbaard, Mooi concert wat gegeven gaat worden. Ja, we, Ik heb net al een, een stukje verteld hè, over die uh, Rob ACTA Award. Dat dat al twintig jaar georganiseerd wordt. En dat dus dit jaar dat dat groots gevierd wordt. Dat het dus de twintigste keer is geweest dit jaar. En uh, wie is nou Rob Akta? Want dat is misschien best wel interessant voor de luisteraars om te weten. Uh, Rob, Akta is een, uh, de op, Rob Akta Award is opgericht als een eerbetoon aan de ja, helaas veel te vroeg overleden Rob Akta. De eerste programmeur van patronaat en manager van groepen als De Dijk en The Pretty Things en uh, vandaar dat uh, dit festival de naam heeft gekregen die het draagt. En um, ja, daar zijn hele uh, mooie winnaars uh, tot nu toe uitgekomen. Goeie finalisten, uh, zoals je daar hebt Ethereal, die, die komen straks nog. Stuurbaard, waar we het net over hadden, die gaan straks beginnen in de uh, grote zaal. Uh, The Sheer... De hype, wie uh, kent ze niet. En de funkabilities, dat was de voorloper van Chef Special. En uh, ja, dit is uh, allemaal voortgekomen uit dit prachtige evenement... wat jaarlijks georganiseerd wordt. Ik denk dat we even gaan kijken in de zaal of er al iets begonnen is. Of zijn ze nog steeds aan het soundchecken? Nou, dan anders heb ik nog wel iets uh, over die Europa Act daar zelf. De naamgever van, uh, van, uh, van het festival... Ja. Uh, het was zelfs zo dat hij op een gegeven moment uh, dacht van... ja, ik moet eens kijken of ik uh, uh, een aantal bands op podia kwijt kan. En dat deed hij eigenlijk op een hele slimme manier. Dat ging een beetje op het uh, voort-wat-hoort-wat-principe. Uh, en... Dat schijnt al te stammen van de eerste bevrijdingspop die hier ooit in Nederland georganiseerd is. Die is ontstaan hier na een paar honderd meter verderop bij de, bij de botermarkt. Daar dat is dus het. 35 jaar geleden Ja, hè? dat is 35 ja. jaar terug. En uh, van die periode stamt eigenlijk ook al het hele verhaal van, uh, van uh, Rob Akda. Daar is hij eigenlijk een beetje ook begonnen. Dat, dat, uh, dat, da, daar daar is het uh, verhaal een beetje op begonnen. En op een gegeven moment uh, is hij ja, een soort boeker. Zo, zo moet je het zien. Uh, hij was ook een uh, soort agent van Bens. En zoals je terecht al zegt, met de dijk heeft hij heel veel te maken gehad. Maar hij was een, een, ook een beetje een zakenmannetje in de dop door dit soort dingen te doen. En hij is inderdaad veel te vroeg overleden. Dat, dat is gebeurde in 1994 ja, als het goed is. En uh, in datzelfde jaar is toen die competitie, die kreeg dan ook meteen zijn naam. Dat is een beetje de geschiedenis van uh, deze man. Die, die toch wel wat dat betreft een, uh, ja, een, uh, een oog... En een oor had van wat goed is. We gaan naar de grote zaal en als het goed is gaan we luisteren naar Stuurmaart Maat, Bak Maarten. Zo veel, 15 jaar geleden. En uh, dat was een heel mooi jaar van de Rockwell-Hollis. Misschien wel het beste jaar van de Rockwell-Hollis. is eventjes een beetje onderbreken. Dat is bijna heilig wat, uh, wat er gebeurt met, uh, met Stuurbaart ja. Bakkenbarn. Wat uh, doe je nou? We hebben het live door Stuart Bakkerbarn. Ja, we gaan uh, live een beetje doorheen. Als het goed is, staat hij gewoon aan. Uh, laten we het echt kort houden. Dan, ja, laten we het ook, ook heel kort Zo'n goede band. Ja. Oh, PP. Ja. We hebben nog heel even genoten van Beatcream. Maar dat wisten we natuurlijk uh, dat jij een uh, verleden had als band. Wel meer met meerdere bands. Maar de Rob Aknauw-woord is uh, voor jou eigenlijk uh, een soort uh, huis. Ja, thuis. Ja, ja en ja. thuis. Ja. ja, absoluut. Ja, zo, um, zo, zo voelt het ook. Het, het, het is inderdaad thuiskomen. Uh, ik... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.